4 uur. Lot Lewin met het NOS Journaal. Het aantal mensen dat positief is getest op het coronavirus is opnieuw gestegen. In de afgelopen 24 uur is bij 655 mensen een besmetting met corona geconstateerd, iets meer dan gisteren. Het totaal van de afgelopen 7 dagen bedraagt meer dan 4500. In de 7 dagen daarvoor waren dat er ruim 3200. Dit blijkt uit data van het RIVM. Ook het aantal ziekenhuisopnames was de afgelopen zeven dagen hoger dan de zeven dagen daarvoor. 56 tegen 34. Een Rotterdamse studentenvereniging mag vanwege coronabesmettingen niet meedoen aan de introductieperiode. 23 leden van de vereniging SSR zijn besmet tijdens een reis naar Griekenland. De rector Magnificus van de Erasmus Universiteit zegt dat alle besmette studenten in quarantaine zijn gegaan.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 En zo kan je het de derde uur van Zandvoort op zaterdag wel beginnen. Hè? Lekkere dance classic. Fasuke en super one. Het is even na vier uur op de zaterdag en de maandagmiddag. Uh, als je naar de herhaling luistert, we zijn er uur drie alweer van Zandvoort op zaterdag. Altijd heel leuk met het gedicht van de dag. Daar zijn we inmiddels uit. Nou, jij bent eruit. Ik ben eruit. Wat, eruit. wat vind jij ervan eigenlijk? Ja, ja nee, Als jij deze voordraagt, of tenminste voorlegt aan mij... dan ga ik daar niet omheen natuurlijk. Laat me maar alleen. Ja. Nou. <laughs> Alsjeblieft, zeg. Ja. Ja. En ja. Uh, ja, buiten het gedicht hebben we nog heel veel andere dingen. We hebben net die Q3 gehad, dus we weten wie er van Paul gaat starten morgen. Klopt. En we weten ook wie er als tweede start en uh, wie de best of de rest is. Nou ja... <laughs> De, de, laat, me, laat me verrassen door, ja. Nou ja, de eerste drie: Hamilton op uh, pol. Als hij naar rechts kijkt, ziet hij uh, zijn teamgenoot Bottas. En op de derde plek hebben we Verstappen. Over de tweede helft uh, hoop ik uh, de redactie van de kwalificatie uh, uh, klaar te hebben. En dan geef ik u een uitgebreid terugblik op de zojuist verreden kwalificatie van de Formule 1. Op het circuit van Catalonia bij Barcelona van de Formule 1. En dat in de pit report. En dat in de pit report. Half vijf hebben we het dier van de week. En van de week waren er in één keer vijf uh, honden in het uh, asiel. Waaronder gringo. Ik denk dat is een leuke naam. Daar kan je vast wel een leuke plaat op uh, verzinnen op gringo. Uh, uh, maar gringo is al, alweer geplaatst. Dus het kan, kan heel snel gaan. En uh, voor uh, Babs gaat het niet zo snel. Rex is inmiddels uh, uh, geplaatst. Of in ieder geval weer uh, uit het asiel verdwenen. Uh, dus Babs zit er nog. En die, die dame heeft natuurlijk ook onze aandacht gehad de afgelopen weken. Dus deze week hebben we een nieuwe. En die luistert naar de naam Dash. Het, ge, het dieren van de week. Dash. Goed, zoals gezegd. Ken ik alleen als uh, wasmiddel. Dash. Dash is in de auto. Noemen ze het ook wel. Dash. Een dashboard. Dash, heel goed. Dashboard. Heel goed. Uh, gedicht van de dag, jij hebt, uh, jij hebt hem zelf uitgezocht, uh, ik vertrek mij terug, ik ben in alle, alle, alle zekerheden. Jij hebt hem uitgekozen, uh, laat mij maar alleen, ik vind hem wel uh, apart. Goed, uh, voor de rest hebben we natuurlijk nog uh, veel muziek en ik zou zeggen genoeg reden om ook het derde uur te blijven luisteren. Nou, kijken gaat wat moeite, moeilijk, want uh, de, de, de webcam uh, doet het af en toe niet. Of, doet het meer niet dan wel, dus uh, in ieder geval luisteren komende uur, voor de derde uur van Zandvoort op zaterdag. Onder meer via de tv, kanaal 40, digitaal via Ziggo in de regio. Op DHB plus, kanaal 6A, ook in de hele regio. 106.9, de ZFM app. www.zfm-live.nl En www.zfmzandvoort.nl Daar vind je ons allemaal. En kan je luisteren naar het geluid van Zandvoort. We gaan naar Spanje, daar is ook de Formule 1 morgen.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 Als besluit en laat me schepen achter, ik ga er stiekem tussenuit, een vluchtweg naar een nieuw. live voor je gevolgd. De kwalificatie van de Formule 1. Morgen op het circuit van Barcelona van Spanje. En vandaar ook dat we deze plaat eventjes voor je draaien. Holiday in Spain. Bluff en de Counting Crows. Is zo dadelijk veel meer over die Formule 1 en de kwalificatie. En wie er uiteraard op pole position morgen vertrekt voor de race om tien over drie. Dat hoor je zometeen in de pit reports. Maar eerst moet ik je even wat vertellen.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 Jamaica Op en die hitgolf van de afgelopen dagen. Ja, dan hoort uh, dit soort muziek ook op de Zalvoortse radio. De Kumbaya Dent, Vent en Son of Jamaica. We hebben hem net gevolgd, de kwalificatie van de Formule 1. CFM, Race Radio, Pit Report. Pit Report. En uiteraard uh, staat uh, deze Pit Report om uh, kwart over vier geheel in de tegen van die kwalificatie. Want uh, ja, eigenlijk was hij wel een beetje te verwachten zoals die gelopen is. Maar vertel. Goed, nou Lewis Hamilton heeft ook in Spanje de, de 92e pole position uit zijn Formule 1 carrière behaald. De regerend wereldkampioen versloeg Mercedes-teamgenoot Valtteri Bottas in de kwalificatie door een tijd van 1,15.5 te rijden. De Finn was met 1,15.6 nog geen tiende langzamer dan de Brit. Max Verstappen Max, maximaliseerde zich door uh, als derde te kwalificeren op het circuit bij Barcelona. Kijken we terug op Q1. Mercedes domineerde de vrije training en er bestond dan ook geen twijfel over... welke coureurs zaterdag voor de Pool zouden strijden op de baan van Barcelona. Lewis Hamilton was de snelste in de eerste fase van de kwalificatie met 1.16.8. Racing Point had zich tijdens de oefensessie niet echt laten zien... maar Sergio Perez... En Lent Stroll baarden opzien door zich op een zeker moment op P2 en P3 te melden. De Canadezen zou in de laatste minuten nog afzakken naar P6... maar was slechts één tiende verwijderd van Max Verstappen. Walter Ribottas en Charles Leclerc, die zich aan het einde van Q1 verbeterden... naar respectievelijk de derde, vierde en vijfde tijd. Gaan we naar Q2. In de tweede sessie ging het tempo flink omhoog. Hamilton was opnieuw snelste door al vroeg in naar een 1-16.0 te gaan. Terwijl Bottas in de openingsfase van de sessie de tweede tijd klokte met 16.1. Verstappen reed in de eerste minuten van Q2 een halve seconde de derde tijd. Met nog een paar seconden, or, or, minuten op de klok kwam, de top drie, or, kwam op de top 3 na iedereen terug op de baan voor nieuwe snelle ronden. Lens Troll imponeerde door op te klimmen naar een vierde plek terwijl Pierre Gasly met een uitstekende ronde naar P5 ging. Carlos Sainz, Sergio Perez, Charles Leclerc, Alexander Albon en Linda Norris... ...dwongen eveneens promotie naar Q3 af... ...terwijl Sebastian Vettel bij het zwaaien van de vlag net buiten de top 10 belandde. De Duitser was slechts een paar duizendsten langzamer dan Norris... ...behalve de viervoudige wereldkampioenen. werden ook Daniel Fiat, Daniel Ricciardo, Kimi Raikkonen en Esteban Ocon uitgeschakeld in Q2. Bottas ging aan het begin van de derde kwalificatie segment naar een 1.15.6... Hamilton dook daar vervolgens met 0.059. U hoort goed 0.059 onderdoor. Met een 1.15.5 te noteren. Verstappen uh, sloot uh, aan op de derde positie met 1.16.2. Waarmee uh, drie tienden sneller was dan de racing-point-coureur Centro Perez. En Lens Stroll maar liefst zeven langzamer dan de Mercedes-duo. Bottas verbeterde zich aan het einde van de kwalificatie niet meer. Waarmee de pole naar Hamilton ging. Ook hij ging niet meer sneller. Stappen had eveneens geen snelle ronde in huis... maar bleef derde in de tijdenlijst. De Nederlander heeft morgen naast PRS naast zich op de grid... terwijl Lance Stroll en Alexander Albon de derde startrij in Spanje delen. Carlos Sainz en Lennon Norris leesten de vierde uh, rij op de grid voor de McLaren. Charles Leclerc en Pierre Gasly moeten het doen met de negende en de tiende startplek... Nog even resumerend. Hamilton is op Pool, gevolgd door Tima Bottas op een tweede. De derde plek vinden we dan Verstappen terug. Vieren Perez en Vijf Stroll. Die kunnen morgen wel eens voor een verrassing gaan zorgen. Want die rijden ook in de Mercedes, toch? Ja, klopt. Ja, dat zal best wel heel verrassend gaan worden. Maar opvallend is natuurlijk wel de tiende plek van Pierre Gasly, dat hij door is naar Q3. Kijken we even naar de stand in de wereldkampioenschappen de stand van de 1 Lewis Hamilton uh, met 107 punten ruim aan kop... gevolgd door Max Verstappen met 77. Maar als Lewis Hamilton nou morgen uitvalt... en Max uh, wint... dan uh, loopt hij 25 punten in... en dan wordt het nog spannend. Ik uh, teken ervoor. Uh, nou, ik hoop ja. er geen wetenschap af te sluiten, maar het zal voor het wereldkampioenschap wel een stuk spannender worden. Op de derde plek hebben we natuurlijk Valtteri Bottas met 73 punten. En op de vierde plek Charles Leclerc met 45 punten. De wedstrijd begint morgen om 10 over 3 uh, in Barcelona op het circuit van de Catalunya. Uiteraard live te volgen via de speciale sportkanalen. 10 over 3, morgenmiddag. Dankjewel, Albert Jan. Wat mij nog opvalt van die uh, kwalificatie. Uiteraard de slechte prestatie van uh, Ferrari met uh, één auto in de top 10 van uh, Leclerc ja. op uh, plek nummer 9. Dat is echt opvallend slecht om het zo maar even te zeggen. Dat mag wel een keer genoemd worden. Sergio Perez die uh, net uh, genezen is van uh, corona, die uh, doet het toch wel aardig op de vierde plek uh, op dit moment in de Racing Points. De, de tweede Mercedes uh, zullen we maar zeggen. En uh, Max Verstappen die heeft toch weer bijna 18e op zijn teamgenoot uh, Albon. Ja. En dat is ook uh, opvallend. 18e is natuurlijk niet niks, uh, Albert-Jan. Het gaat mij een beetje zorgen baren. Maar in het begin had hij te, toch twee keer kans om op, op, op, op, op, op, op het uh, eerder schafot te komen. En daarna ging het toch wat, wat minder uh, met de teamgenoot van, uh, van Max. Als je zo doorgaat, komt hij op een ander schafot uit, denk nou, ik. We hebben Hoekelberg ah, nog op zijn reservebank. Oh. Oh, oh ja, ja. ja dat, dat, dat, oh. De, Nou, die kans uh, acht ja. ik heel erg. Dat is klein hoor.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 There's a lot of people in the crowd, but only you can dance with me. So put your hands on my body and swing that crown for me, baby. You know I love it when the music's loud, but come and strip that down for me. En ook vandaag hebben we bij Zalvert op Zaterdag weer veel aandacht besteed aan de Formule 1. Morgen alweer een race. We racen zo'n beetje elke week, omdat natuurlijk het seizoen heel laat begonnen is. En ook dit jaar uh, zonder publiek erbij. En dat is natuurlijk niet zomaar het uh, coronavirus... Uh, dat raast in de ronde en uh, daar zijn we voorlopig nog niet van af. En uh, ja, we dachten eigenlijk wel een klein beetje dat het uh, wat uh, de goede kant op ging. Maar als we nou uh, naar de cijfers gaan kijken, albert dan gaan we toch echt weer uh, bergafwaarts. Nou ja, want zojuist is er uh, door het ministerie van Buitenlandse Zaken een oranje reisadvies en quarantaine voor Brussel, Parijs, Madrid, Mallorca en Ibiza afgekondigd. Het ministerie van Buitenlandse Zaken scherpt het reisadvies aan voor negen nieuwe gebieden. Vanaf middernacht geldt code oranje voor onder meer Brussel, Parijs, het gebied rond Marseille, Mallorca en Ibiza. Een oranje reisadvies betekent dat niet noodzakelijke reizen worden afgeraden. Ook worden, wordt mensen die na middernacht terugkeren uit deze gebieden dringend aangeraden om 14 dagen in thuisquarantaine te gaan. Tot zover. Ja, en dat was het uh, wel verbod, geen verbod. Daar hebben ze het van de week over gehad, hè? Week ja, je al? Nee, klopt. Negatief reisadvies is Ja, dus... Uh, niet noodzakelijke reizen moet je niet doen. verplicht in quarantaine of niet Dat is ja. uh, ook een heel uh, verhaal geweest. Ja. Gewoon uh, inderdaad twee weken thuis uh, blijven als je zeg maar uh, uit zo'n land uh, moet komen. Waar, uh, of plaats waar uh, op dit moment een uh, code oranje voor uh, geld. En jij hebt ze net opgenoemd en een van uh, die gebieden is ook uh, Ibiza. Breng me op een plaat die ik eigenlijk uh, vandaag nog wilde draaien. Maar uh, ja, daar kwam ik ook weer niet aan toe. Maar door dit bericht kan ik hem toch nog draaien. Want het is een uh, gouden uh, ja, oude een plaat uit de jaren 80, Echt een, een klein beetje een foute plaat eigenlijk. Maar het was toen de tijd wel een hit. En hij is ook gebruikt in diverse mixers uh, destijds, deze van uh, Sandy Martin en People from Ibiza. Zoutje aan deze plaat uit de jaren 80. People from Ibiza. Ja, Codor rij op dit moment voor uh, Ibiza. Alleen noodzakelijke reizen richting Ibiza zijn gewenst. En de rest niet, dus houd daar rekening mee. Je hoorde de single van uh, Sandy Martin. Inderdaad, een lekkere plaat om weer eens uh, terug te horen op uh, het geluid van Zie ZFM, we zijn er 24 uur per dag en we zijn 30 jaar oud alweer. Of Jon, Dank je. Ja, jij bent... Uh, Oké. Okay. Ietsje ouder, nee, maar goed, dat had... geeft helemaal niets. CFM, want... 30 jaar jong. Ja, ja, nee, die vind ik mooi. Ja. Uh, 30 jaar jong met het uh, dier van de week. En we hebben deze week Dash in de aanbieding. Ja, en Dash stelt zelf even voor. Uh, ik, Dash is mijn naam. Een man van zes maanden jong. Mijn vorige baas zorgde niet goed voor mij... en daarom zit ik nu al in het asiel. Ik ben een vriendelijke man die nog veel moet leren. Mensen zijn heel leuk en ik moet leren dat niet iedereen mij ook leuk vindt. Mijn verzorgers zeggen dat ik beter rustig kennis kan maken, maar ik denk daar anders over. Als er kinderen in mijn nieuwe huis wonen, nodig ik deze ook graag uit uh, op het asiel. Andere honden ken ik niet en weet niet hoe ik hiermee om moet gaan. Het is daarom heel belangrijk dat mijn nieuwe baas snel met mij op cursus gaat... en mij gaat leren om uh, op de juiste manier met honden om te gaan. Met katten kan ik niet overweg, want daar uh, ren ik heel hard achteraan. Ook al ben ik zes maanden, ik heb nog niets geleerd. Eigenlijk ben ik dus nog, geen, nog een pup van negen weken. Mijn nieuwe baas moet dus veel tijd hebben om mij te kunnen leren... alleen te zijn en ook zindelijk te maken. Ik leer graag nieuwe dingen en zoek iemand die mij regels en regelmaat kan geven. Nieuwe situaties kunnen voor mij soms spannend zijn... en dus iemand met ervaring is wel een pre. Mijn start was niet geweldig en daarom zoek ik iemand die dat begrijpt... en mij een stabiel nieuw thuis kan geven. En wie heeft er dan voldoende tijd voor mij? En waar verblijft DASH? DASH verblijft momenteel in het Dierenthuis Kennenberland... Keesomstraat 5 in Zandvoort. De telefoon is bereikbaar op 088-811-3420. 088-811-3420. Maar kijk ook even op de website www.dierenthuiskennemberland.nl. Want ook DASH verdient een thuis. Dankjewel, Albert-Jan. Inderdaad, deze week aandacht voor DASH, het dier van de week hier bij CFM. Dus ga naar het Kennen met Dierenthuis aan de case om straat nummer 5. En maak kennis met de Dish of een van de andere leuke dieren... die daar wachten op een nieuw baasje. Hier is Prince. You can, you can always see the sun, see the sun. Day, day or night. night So when you call, when you up, call that up that shrink in Beverly, Beverly Hills, Hills. Hills You, know the, you one. know the one, doctor, I think it'll be alright Even de geluidsinstallatie test hier, kijken of die nog werkt. Een beetje harder kan er ook bij dit geluid. En collega Albert-Jan had zijn koptelefoon eigenlijk niet op moeten zetten bij deze plaat... want hij is gewoon spontaan gesprongen. Hè? Ja, <laughs> dat wordt een nieuwe koper, Albert-Jan, denk ik. Toch of niet volgende week? Volgende week een nieuwe koptelefoon. Ik Ben heel benieuwd of Prince en Let's Go Crazy, Miley Cyrus heeft een nieuwe single die hoor je nu. I wanna make a couple En ook Miley Cyrus is weer helemaal terug met een uh, lekkere nieuwe single. Je hoort, uh, Midnight Scar Sky. Zo dadelijk het gedicht van de dag. Laat mij maar alleen. van Rust met Paul McCartney in Ebony en Ivory het is kwart voor vijf geweest we gaan hem doen, het gedicht van de dag en vandaag is de keuze gevallen op, laat mij maar alleen ik heb alles geprobeerd en ik heb alles wel gedaan of ik daar nou goed aan deed je zei dat je beter kon gaan wat stelde het dan allemaal voor en was alles, alles dan ook zo leeg. Je gaf me slechts je tranen. Ik verdiende meer dan ik kreeg. Soms, soms is het beter om op eigen benen te staan. En soms, soms is verliezen de start om weer verder te gaan. Laat mij maar alleen. Ik droog wel mijn traan. Niemand, niemand die het merkt. En niemand, niemand die het ziet. En niemand, niemand die weet wat ik voel. Jouw woorden tegen mij. Ach, wat stelde toch niks voor. Want alles, alles wat je zei. Ik had het heus wel door. Snachts was ik alleen. Het bed zo leeg en klam.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 Wat ik voel. Stel er toch niets voor Want alles wat je zei ha. Ik had het heus wel door S'nachts was ik alleen en bed zo leeg en kar. Het was even een mooi blokje zo uh, op de zaterdagmiddag bij de Radio. Ja. Als eerste Laat mij maar alleen en erachteraan Backman, Turner en Overdrive. Hoe krijgen we ze bij elkaar, uh, Albert-Jan? Nou, het gebeurt gewoon, hè? Geweldig. Ik schoot ons die naam weer in. in, in, in, in, in, in <laughs> geweldig. Ja, geweldig. Ja. Hij is weer vreugd. helemaal terug. Hij staat ook in de SOS-lijst, dus uh, dat komt oh, helemaal goed. briljant. Backman, Turner en Overdrive, you ain't zien, nothing yet. Alweer de ene laatste plaats wat betreft dit programma. Ja, morgen zitten we in Barcelona. Morgen zitten we in Barcelona. Dan dus ja. zijn we er even niet Dat met weken... zoverd op zondag. Volgende week hebben we geen raceweekend, hè? Nee, dus dan zijn we er wel. Dan zijn we het hele weekend. Dan dus ja, zijn we, we het hele weekend. Dan. Ja, dus Zaterdag en uh, zondag uh, op de radio. En ja. uh, morgen dus eventjes uh, non-stop, uh, zeg maar, standvoort op zondag. Goed, uh, Zometeen Fred, hij is I er. Oh nee, hij zit. Nee, hij, nee, nee, hij zit lekker op Kroatië op vakantie. Was hij op, Drie uh, weken al hoor. Hey. Ja, sure, dat is, ook, de dat is hem ook van harte gegund. Yeah. <laughs> maar he will be back. Oké, okay, I'll be back. Hier wil we back. En ja. wij, wij ook. dus volgende... Ja, tuurlijk. Volgende week zijn we er weer. Zaterdag tussen 2 en 5. Bedankt voor het luisteren. Abitant dan met de nieuwe koptelefoon. Dus ik ben heel ja, erg benieuwd. Ja, nou, nou weten ze thuis ook dat ik een nieuwe koptelefoon Nee, <lacht> <heb. Hey>, die <lacht> wordt fijn. Bij deze 275 ja, euro was. die. Voilà. <lacht> <lacht> nou, we stoppen ermee. Tot gelijke monniken, gelijke kappen, ja? <lacht> Meteen kappen. Oké, okay, ook oh goed. Tot volgende week. Dag. Doei doei. Some things in life are